Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige coronavaccins worden vervoerd door een krokettenbedrijf, dat meldt het AD. Omdat vervoerders geen ervaring hoeven te hebben met geneesmiddelen... ...hielp een krokettenbakker een zorginstelling met vaccins rondbrengen, vertelt deze verslaggever. Bijvoorbeeld door een keteraar uit Nieuwegein... ...die uh, hielp bij het vervoer van deze delicate en kwetsbare vaccins... Dat is natuurlijk super aardig, alleen de vraag is natuurlijk wel of je zo'n delicaat vaccin als dat van Pfizer-BioNTech, wat je op super goed uh, gekoelde manier moet bewaren, of je dat door de lokale cateraar wil laten verplaatsen. Het gaat niet altijd goed. Het ziekenhuis in Enschree moest eerder tientallen vaccins weggooien omdat die urenlang onderweg waren en door elkaar waren geschud. De inspectie wil dat de regels voor het transport van vaccins worden verscherpt. Het is afgelopen nacht erg koud geweest. In Hupsel in de Achterhoek werd het 15,4 graden onder nul. Dat is de koudste nacht in ruim acht jaar. De laagste temperatuur ooit gemeten in Nederland is min 27,4. Dat was bijna 80 jaar geleden in Winterswijk. Er rijden vandaag weer treinen, al zijn het er nog niet veel. En vooral sprinters. En dat zorgde vanochtend voor overvolle coupés. Bij Omroep Rijnmond kwamen meerdere foto's binnen van reizigers die op elkaar gedrukt in de trein stonden. De NS zegt sorry voor de drukte, maar zegt ook dat het nu lastig is om extra treinen in te zetten. En als je nog een baan zoekt, er is nog best wel wat te vinden, zegt uitzendbureau Randstad. Die hebben tijdens de crisis snel geschakeld, vertelt verslaggever Nick Wouters. Ze zijn zich meer gaan richten op logistiek bijvoorbeeld. Nou, daar is het hartstikke druk. Ze hebben ook veel mensen in de teststraten aan het werk die de vaccinaties doen in het onderwijs en bij de webwinkels. Dus het is niet zo dat ze één op één, als je het vergelijkt, de situatie met vorig jaar, is het nu wel anders. Maar het gaat dus alweer de goede kant op. En tijdens de eerste coronagolf ging het, ook bij, ging het ook bij Randstad niet lekker. Maar daarna ging het beter. Uiteindelijk heeft het bedrijf voor jaar nog 300 miljoen euro winst geboekt. Het weer op de meeste plekken blijft het droog. Soms komt de zon er even door. Het is tussen de min 1 en de min 5 graden. Ook morgen vriest het en is er iets meer zon. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging mogelijk op de A10 -de ring Amstam-Noord. Richting Den Haag bij de Koentunnel. Daar staat een hoge vrachtwagen. Ook in Noord-Holland moet het verkeer nog wel rekening houden met gladheid door sneeuwresten en bevriezing.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 It when it We're gonna from the h-o-u-s-t-o and blow wind so chicago of him is he the best ever that's the argument i don't make the list don't be mad at me i just make the hits like a factory i'm just one to one nothing after me no deja vu just me and my own Up, never giving up. I like doing it my way. I En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het CNN journaal Het is nog niet duidelijk waar het coronavirus vandaan komt. Dat zeggen de leden van de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie, die in het Chinese Wuhan onderzoek deed. Het team bezocht onder meer verschillende ziekenhuizen, een onderzoekslaboratorium en een markt in Wuhan. Het bestuur van de Koninklijke Vereniging Friese Elfsteden blijft erbij dat het niet mogelijk is om een Elfstedentocht te organiseren tijdens een pandemie. Elk weldenkend mens zal toch bedenken dat zoiets nu niet kan, zegt de bestuursvoorzitter tegen de NOS. In Myanmar heeft de politie met rubberkogels geschoten op betogers. In het land wordt al dagen gedemonstreerd tegen de staatsgreep door de militairen. Het weer, vooral in het noorden enkele sneeuwbuien, middagtemperatuur ligt tussen de min 1 en min 5 graden. 2.30 in the morning I guessed you it was boring We held each other tight Before the night was over You looked over your shoulder The box Hush, I do. I, you, shy, shy, hush, hush.